Dit is Hewoud de Jong met het NOS-journaal. De orkaan is inmiddels uitgegroeid tot een orkaan van de vijfde categorie, de hoogste. Er zijn windsnelheden gemeten tot 260 km per uur. De orkaan bereikt de eilanden in de loop van de ochtend Nederlandse tijd. Uh, het oog van Maria zal waarschijnlijk ten zuiden van Saba en Sint-Eustatius passeren, die daardoor niet de volle laag zullen krijgen. Sint Maarten krijgt vooral veel regen. De grootste impact wordt verwacht in het gebied waar onder meer Guadeloupe, Dominica, Martinique en Montserrat liggen. Bijna 200 Turken met een diplomatiek paspoort hebben na de mislukte staatsgreep van vorig jaar zomaar asiel gekregen in Duitsland. Volgens het Duitse persbureau DPA zijn het niet alleen diplomaten en militairen, maar ook hun gezinsleden. Sinds de mislukte koer hebben al zo'n 10.000 Turken asiel aangevraagd in Duitsland en dan willen er steeds meer weg uit Turkije. Na de mislukte staatsgreep zijn in het land ruim 50.000 mensen aangehouden... en nog eens 150.000 zijn hun baan kwijtgeraakt. Ze worden allemaal in verband gebracht met de Gulen-beweging... die volgens de Turkse regering achter de mislukte staatsgreep zit. Een Noorse rechercheur moet 21 jaar de cel in... voor zijn rol bij grootschalige drugsmokkel. De man was verantwoordelijk voor de aanpak van de georganiseerde misdaad in Oslo... maar nam ook steekpenningen aan van een beruchte smokkelaar van wiet en hash. De rechercheur stuurde onder meer sms'jes naar de smokkelaar om te laten weten of die in de gaten werd gehouden. Hij zou er in totaal 70.000 euro voor hebben gekregen. De rechercheur spreekt tegen dat hij corrupt is en gaat in beroep. De drugsmokkelaar kreeg 15 jaar cel. Hij legde belastende verklaringen af tegen de rechercheur in ruil voor strafvermindering. Het weer. inwaarts vrijwel windstil met nevel en mist... en minima tussen 4 en 7 graden. Aan de kust blijft een bui mogelijk. ochtends trekt de mist soms langzaam op. Daarna wisselen bevolkt en een enkele bui. Het wordt een graad of 16 en er staat een zwak tot matige noordwestelijke wind. De komende dagen langzaam droger en iets zachter. Dit was het NOS-journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu de nacht. I've been making moves in chains, wrapped around my hollow heart, face your face no matter how i try and in the night i cry from wanting you you know i thought i could not lose america was calling me you said i must choose between the life of love or visions that will fade and now the choice is made i am so lonely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 The DJ. But just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, cause we got the keys to the universe and So